Vier uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. De verkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de gematigd islamistische PJD... de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar volgens de regering is wel al duidelijk... dat de PJD de grootste wordt. De partij stevend af op meer dan een kwart van de zetels in het parlement... en dat is vrij veel naar Marokkaanse maatstaven. Aangenomen wordt dat de PJD, die zich inzet voor een gematigde vorm van de politieke islam, een coalitie vormt met de nationalistische partij van premier Al-Fassi, die is de op een na grootste geworden.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 Hulpbisschop Jan Liese van den Bosch is de nieuwe bisschop van Breda. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De 51-jarige Liese is de opvolger van Hans van den Hende... die in juli tot bisschop van Rotterdam werd benoemd. Liese staat te boek als geleerde. Hij doseert verschillende vakken aan de priesteropleiding in het bisdom Roermond... en beheert de wetenschappelijke bibliotheek. Over twee maanden neemt Liese het bisdom Breda officieel over... tijdens een plechtige eucharistieviering in de heilige antonius het weer overwegend bewolkt met kans op wat regen. Vooral aan de kust een stevige zuidwestenwind. Vannacht blijft het flink waaien. De temperatuur daalt tot 8 graden. Morgen nog iets meer wind met bewolking en regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. WP Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Knopen en Muiden 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rodevaaransveen en, en Zoeterwouder Rijndijk ook 3 kilometer.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 10 over negen bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Alleen bij je libris boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avro. Hans Smit. Ja, de tiny little big band, die, die heren die zijn aan het inpakken. Die zijn de, zaak, de zaal aan het afbreken hier. Um, dat is volgens mij mooi, want het is een aantal van de heren... die hebben dus het strakke pak uitgetrokken. Die hebben een soort overal hebben ze nu aan. Is dat ook bij de... Bij de? Ja, ja, alles hoort uh, bij, bij de show. Ja. De, de open aankondiging en uh, Zelf... de, ja, de aankomsten. We proberen altijd... Aan te komen in overalletjes dan binnen 20 minuten te staan. Ja. Overal zijn uit Jasje aan het spelen. Yes, overal, dat is een grap. Alles ja. over alles is nagedacht. Ja, dat ja, ja, proberen Goed, we wel. Dankjewel, Marcel. Goede reis naar de volgende locatie. Ja. Uh, ik ga praten met de Hoogmoed. Uh, want 1 december is het twee uh, jaar geleden dat uh, Ramses Schaffi uh, stierf. Maar, maar zijn week leeft uh, meer dan ooit. Er wordt. Uh, volop gelobbyd voor een metrostation met zijn naam, hier in Amsterdam. Volgende week gaat Ramses de musical in première En deze week verscheen zijn biografie, geschreven door journalist Sylvester Hoogmoed. En die is hier, fijn dat je er bent. Jij hebt het boek, al echt als boek voor je liggen. Ja. Mooi. Beschrijf eens wat je, wat, hoe, hoe de omslag eruit ziet. Ja, natuurlijk uh, een uh, foto van Ramses op de voorkant... met een, uh, een erg mooie, vriendelijke... Blik, zoals ja. hij die kon hebben. Ja, ja. Heb je hem ooit ontmoet eigenlijk? Ja, de laatste jaren van zijn leven heb ik hem af en toe ontmoet. Mm -hmm. uh, vanaf 2004 ongeveer. Ik heb hem toen een keertje geïnterviewd voor de dakloze krant. En dat vond hij erg leuk. Dat was een leuk gesprek. En daarna zijn er wel wat meer ontmoetingen ja, geweest. Ja. Hij was toen nog uh, helder of... Ja hoor, het was niet zo die laatste jaren dat hij helemaal van de wereld was of mm. zo. Helemaal niet. Nee, het was een goed gesprek met te voeren. Ja hoor, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Hij had wel natuurlijk... Uh, zijn geheugen haperde af en toe, maar... Dat hij wat naar woorden moest zoeken of zo. Maar uh, ja, hij, hij wist zich ook nog af en toe details te herinneren dat je dacht van... Uh, Waar haalt hij vandaan? Nee. En ook, ook dingen uit het recente verleden. Wat je vaak bij oudere mensen heeft... dat ze alleen nog maar dingen uit het verleden zich kunnen herinneren. Maar dat was ook niet nee, het geval nee. bij hem, hoor. W wanneer heb jij... Uh, want neem maar dat je dat moet vragen of iemand zijn biograaf mag worden. Heb je, dat heb je toen ook hem gevraagd? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want het was ook toen nog helemaal niet... Uh, dit was wel een plan wat, ooit, wat in mijn achterhoofd speelde. Maar dit, uh, dat was nog niet een, een vastomlijnd iets. Ik was wel bezig met een artikel voor de Groene Amsterdammer. Dat heb ik hem nog net uh, kunnen vertellen... en ook um, um, wat vragen uh, over kunnen stellen mm -hmm. uh, over zijn toneelloopbaan... Ja. Die nogal, wat nogal onderbelicht was gebleven de laatste jaren. Dat hij ook voordat hij zijn zangcarrière begon... al jarenlang uh, een veelbelovend uh, jong acteur ja. was... in de Nederlandse Comedie. En nou, dat, dat heeft hij nog meegekregen, gelukkig. Maar ja, toen is hij overleden, helaas. En nadat dat artikel was gepubliceerd in de Groene Amsterdammer... kwam Prometheus naar me toe. En die stelde me voor om, om dit boek te gaan schrijven. En ja, dat heb ik toen natuurlijk met beide handen aangegeven. Dat, dat snap ik. Dat betekent dat ook dat je heel veel met, met uh, bekenden om Ramses heen bent gaan uh, praten. Ja. Was iedereen ook bereid om je te woord te staan... om, om te vertellen wat hun ervaringen met Ramses waren? Bijna iedereen. Um, Edith, de zuster Edith Huijer in het Safati huis die had ik eerder al wel gesproken, heb ik een heel prettig contact mee... maar die wilde niet mee echt geïnterviewd worden voor het boek. Dat heeft denk ik ook te maken met het medisch beroepsgeheim. Ja. En dan een van zijn uh, geliefden, die wilde er ook niet over praten... die niet in de publiciteit komen. En daar heb ik ook alle begrip voor natuurlijk, dat respecteer ik ook... Ja. Uh, maar voor de rest wilde iedereen eraan meewerken. En ja, merkte ik ook dat zodra mensen over Ramses gaan praten... dan, ja, dan stralen ze en dan, uh, dan komt die weer helemaal tot leven. Dus uh, ze ja. vinden het heerlijk om ja. over Ramses ja. te praten. Het, het lijkt wel zo. Je, je begint ook te stralen als je erover ja, uh, praat. Want ik ben, je, je bent een groot fan ook van dat Tuurlijk, is ja. Ja, tuurlijk. Ik snap het wel. Maar er zijn ook mensen die misschien helemaal... Helemaal niks vinden. Dat kan ik toch. ben nog niet zoveel van dat nee? soort mensen tegengekomen. Nee. Nee. Hoor. Er waren wel mensen die kritisch over waren. Ook mensen die ik wel geïnterviewd heb. Maar ja, oh. mensen zien toch altijd ook wel zijn kwaliteiten. Oh. En die persoonlijkheid die, die was zo indrukwekkend. Daar ontkwam bijna nee. niemand aan. Nee. Jouw eerste kennismaking met het werk van de Amsterdam Weet je dat nog? Ik weet het van mezelf namelijk wel. Ik weet dat mijn muziekleraar op een gegeven moment... Uh, een plaat met, met de Chaffie-kantaten opzette. Ja. En opnames uit het uh, Minerva-paviljoen was het, geloof ik. Waar dat werd opgevoerd. Ik dacht wow, wat is dit, zeg. prachtig. Ja. Met, met Joop Admiraal die gedichten las van hans Andreas, ja. en Dat soort dingen. Maar? Nou, geval? bij mij, ik kende hem natuurlijk al wel een beetje van de grote hits. Pastoralen en, en Laaf en zo, maar... Uh, dat het echt helemaal bij me aankwam. Dat was toen ik op mijn studentenkamertje tweedehands de LP zonder bagage had gekocht. En die draaide en al snel helemaal grijs draaide. Nog echt een LP. Ja. En ja, dat, daar was ik enorm van onder de indruk. En toen heb ik ook de LP daarna, die heel onbekend is dus eigenlijk zonder de LP. We zullen doorgaan. Ja. Het, het nummer is heel bekend, maar die ja. LP niet. Ja. Heb ik gekocht en, en vond ik ook geweldig. En van dus deze kwam het anders. Toen was ja. ik echt ja. verloren. Je bent uh, voor de biografie ver teruggegaan. Echt tot, tot uh, het begin van zijn leven, zoals een biograaf uh, dat doet natuurlijk. Uh, uh, hij werd als zesjarig jochie door zijn moeder op de trein gezet. Uh, uh, waarom naar Nederland, vanuit Frankrijk? Waarom, waarom was dat? Wat doe je, waarom doe je dat met je kind? Ja, die moeder die was een beetje verwacht. Krijg je uit alle verhalen wel, uh, die indruk krijg je wel. Dat blijkt ook wel uit de papieren die... Uh, bij de familie Snelle, de pleegfamilie waarom ja. ze uiteindelijk terecht kwam, uh, bewaard zijn gebleven. Maar het zou kunnen. Het is niet duidelijk waarom ze het precies gedaan heeft. Misschien wist ze het zelf niet eens. Maar ik vermoed zelf dat het misschien wel met de oorlog te maken had. Hè? Het was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Nederland was neutraal gebleven in, in de, de Eerste, eerste Wereldoorlog. Dacht, dus ik denk dat, dat, dat zij weer. dacht, daar ja. is het veiliger. Er woont een zus van mij, die is getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Zij ja. is getrouwd met een, met een arts. Ik denk dat dat de reden is geweest. Ja. Hij, hij heeft daar ook ooit over gezongen over dat moment dat hij op die trein wordt gezet. Laten we ja, dat prachtig, even luisteren. Ja, ja. Je stond onbewegelijk In tranen Op perron Toen ik klein was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 Het moet een kippenvel moment zijn geweest. Het ja. geeft kippenvel als je dat hoort, het idee dat je dus door je moeder op de trein wordt gezet. Ja, ja. Het is een prachtig lied, maar het is natuurlijk ontzettend tragisch wat er toen gebeurd is. Nou, is het, heeft hij een soort vechtersmentaliteit daardoor ook gekweekt? Want uit, uit de biografie spreekt wel iemand die, die uh, zich uit elke dal weer weet op te werken. Ja, uh, hij heeft ook wel met zoveel woorden ooit dus in een interview gezegd... dat dat hem gehard heeft. Mm. En, dat hij daardoor uh, inderdaad die vechtersmentaliteit heeft gekregen. Ik denk dat het hem ook wel belemmerd heeft in zijn liefdesleven, zeg maar. Ik bedoel, hij had ontzettend de behoefte aan gewoon een stabiel thuisfront, een, een stabiele relatie. En tegelijkertijd had hij toch ook altijd weer de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe mensen, nieuwe contacten... en misschien dat dat daar toch ook wel iets mee te maken heeft. Dat heeft hij ook wel gezegd. Ja, want hij heeft lang een relatie gehad met de met Joop-admiraal, de acteur. Ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, wel die trouw willen, maar dat niet kunnen waarmaken. Dat, in ieder dat geval, ja, precies. In ieder geval, na de, ik geloof in het begin dat het een tijd lang wel... echt dat die, uh, Joop redelijk trouw is geweest... en dat het wel echt een, een mooi, mooi huwelijk was, zeg maar... Mm -hmm. Maar daarna ja, kreeg hij toch de behoefte om daar uit te breken. Ja, ja. Is hij overigens over die, die homoseksualiteit, is, is hij daar ook over geweest? Want ik, ik herinner me bijvoorbeeld stil in Amsterdam... dan zingt hij van, uh, of nee, uh, uh, vijf uur... Uh, uh, dat, dat de vrouw of de vriendin bij hem weg is. Zonder haar zingt hij dan. Ja, dat is een beetje vreemd. Uh, Kijk, in die tijd was het nog niet gebruikelijk dus om daar uh... over te praten... Um, en na ongeveer 1980 is hij er in interviews zonder meer open over geweest. Hij heeft een hele mooie column bijvoorbeeld ingesproken... voor het toenmalige programma Homo Nos. Dat citeer ik ook uit. Maar ik denk dat het misschien te maken had dat hij daar tot 1980 in interviews... en zeker in zijn liedjes niet zo open was over was... met gewoon een behoefte aan privacy als het zijn relatie, het thuisfront, ja, ja. betrof. ja. Ja. En natuurlijk in Amsterdam, in zien wist iedereen het. En zijn vrienden en zo, dus wat dat betreft. Ja, zien hij, hij, een, hij verzamelt een kring mensen om zich heen. Elke avond is het feest ongeveer in dat hele kleine huisje. Want dit is ja, de de de het derde ja. Ja. Uh, uh, Schoon is anders. Het is een beetje een vie vieze <laughs> binnen. Ja, ja. ja, ja. Wel, wel, wel mooi om dat, dat, uh, die, die, die hele zien zo neer te zetten. En, en, maar kun je even verklaren waarom, waarom hij zoveel mensen als... als vliegen op een lamp uh, om zich heen weten te verzamelen? Is, het, is het dat enorme charisma? Of... Ja, en, en waar bestaat dat dan uit? Hè? Hoe ja. wordt je iets gevormd? Dat vind ik moeilijk te zeggen, want kijk, het lag aan zijn stem... aan zijn intelligentie, aan zijn talent als, als muzikant. Uh, maar ook wanneer hij niks zei en niks deed... En hij kwam ergens binnen. Dan nog had hij meteen alle aandacht. Mm -hmm. Dus dat was een soort uitstraling. Het lijkt wel een soort elektriciteit, heeft iemand ja. gezegd, die ja. uitstraalde. Is het ook door dat charisma, dat hij, of die elektriciteit, dat hij uh, ermee wegkwam? Dat hij af en toe uh, dronken uh, tegenover uh, medespelers stond in de tijd dat hij nog acteur was? Ja. Iedereen was wel boos op hem, maar niemand blijft ook boos op hem. Lijkt het dat klopt, ja. Maar ik geloof dat hij als acteur... dat moet je niet onderschatten, toch ook wel degelijk betrouwbaar was... en hard werkte en... en um ik denk dat die verhalen toch een beetje een eigen leven zijn gaan leiden, hoewel het natuurlijk ook inderdaad wel voorkwam dat ja, hij dronken ja, dronk op ja, het toneel stond. Ja, ja, ja, ja, maar ja, goed, je tekent ze op. Zonder, zonder commentaar overigens. Dus wat dat betreft... Uh, ja, nee, maar ook de verhalen van acteurs die zeggen van Hugo Quazet bijvoorbeeld en Petra Dasseur die zeggen van hij was gewoon uh, volkomen betrouwbaar ja. als acteur. En een geweldige collega die ook nooit vliegen afving of nee, zo. Nee, uh, nee. Ben, je, ben je als biograaf nog dingen tegengekomen die we niet wisten van Remsen-Shavie? Dat is natuurlijk altijd het mooiste. Ja, daar nou, eigenlijk niet heel veel, nee. Um, daar was ook niet, ook niet naar op zoek, hoor. Maar hij heeft dus gezegd van... Uh, maar dat, wel, dat wil je toch als biograaf? Je wil toch iets boven tafel brengen wat nog niemand weet? Ja, maar... Nee, eigenlijk uh, niet. Nee, ik ben toch gewoon niet, leven geen nieuwsjager. Uh, kijk... Um, ja, precies. En, en um, een beetje proberen te vatten waar je dat gerisma... hoe dat werd opgebouwd en, en de invloed daarvan. Maar wat wel nieuw was voor hmm. mij... Kijk, hij heeft ooit gezegd van de tekst van Zing... vecht op dit lachwerk en bewonder. Dat heb ik van iemand... Daardoor, daarvoor ben ik geïnspireerd door Joan, uh, Joan Base En dat moet het lied geweest zijn. Haar versie van Oh Happy Day, waar inderdaad zing, uh, fight, uh, nou, een aantal van die woorden voorkomen. Ja. Dat, ja. Nou ja, goed, dat is dan een heel klein nieuwtje. Maar ja, ja goed. Uh, to -toch, toch mensen wordt... moeten dit niet gaan lezen als ze nieuws willen lezen. Nee, ze Tenzij moeten gewoon... ze hem niet kennen natuurlijk. Ja, dat is mooi. Het is een mooie kennismaking met, met, een, met een bijzonder mens. Dat is het zonder meer geweest. Ja. Ook, ook wel egocentrisch. Hè? Zeker, maar aan de andere kant, als hij talent bij mensen ontdekte... dan stak hij daar ook wel volkomen onbaatzuchtig enorm zijn nek voor uit. Hey. He, dus, um, en ook mensen, gewoon onbekende mensen die daarom toe kwamen... Voor lege mensen. Die kon hij helemaal inspireren en vrijmaken. En he, die, daar was hij ontzettend vriendelijk tegen. Ja. Dus zo egocentrisch ook weer niet. Oké, okay. een mooi mens in ieder geval. Dankjewel, Sylvester. Uh, op onze Facebookpagina vindt u een uh, prijsvraag waarmee u dit boek kunt winnen. Dat is dus de Facebookpagina van Opium. En vanavond in Opium Televisie meer over Ramses de musical... dan acteur uh, William Spy. En uh, Lisbeth List is daar ook. Dit is Opium. Ja, aan de lijn heb ik nu uh, cabaretier Diederik van Vleuten... Uh, vanuit het Tijlersmuseum Museum in Haarlem, waar het een uh, drukte van belang is. Diederik, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij hebt daar net de allereerste boudewijn Buglezing gegeven. Uh, uh, hebben ze jou gevraagd omdat je zelf zo'n goede BUG in huis hebt? Uh, nou, nee hoor, dat, dat valt niet te reden geweest. Maar ik heb wel een enorme affectie altijd gehad voor, voor BUG. En uh, ja. die, die boudewijn Buglezing, dat is een initiatief van de werkgroep... Biografie bij Buug. Die streeft naar een dat er nou eigenlijk een volwaardige biografie, een goede, evenwichtige biografie van Buug wordt geschreven. Ja. En daar zat ik in in die werkgroep. En we hebben een biograaf gevonden, Eva Rovers. Hij heeft ook de biografie van Helene Krulle Muller geschreven. Uh -huh. En daar gaat ze vier jaar over doen. En in de tussentijd willen we met uh, bepaalde laat ik zeggen, manifestaties of uh, gebeurtenissen... De, de, de, in ieder geval de aandacht voor Bug warm houden. En in ja. dat kader heb ik die lezing gehouden. Ja. He, heb jij Boudewijn Buur uh, persoonlijk ook gekend eigenlijk? Nee, ik heb, hem, uh, ik heb hem nooit gekend. En misschien is dat ook wel een voordeel. Dus ik sta er, ik sta er geheel... Uh, nou ja, ik wil er niet blanco tegenover... Maar... Uh, Nee, ik heb hem nooit gekend, en, uh, maar de bewondering was, uh, was niet minder. Ik heb hem altijd erg. Uh, ja. zijn reisprogramma's en uh, ja. ja. zijn boeken en uh, noem het maar op. Ik had er ja. erg van genoten. En zijn liefde voor de popmuziek voor Mick Jagger natuurlijk niet te vergeten. Ja, maar, waar, waar, waar, waar heb je die, uh, die lezing over gehouden, Diederich? Uh, die lezing die hield over een gezamenlijke helft van ons. Uh, ik, mijn lezing ging over ontdekken en dan met name over de, de reis van James Cook. Daar wist Boudewijn veel van en daar hou ik me al sinds 1996 uh, mee bezig. Dus in dat kader heb ik die, uh, die lezing ja. gehouden hey, over, die, over het leven van Koek... en, en uh, over de man die aan James Koek het beginsel van het kaarten maken heeft geleerd. Want ik, ik heb ontdekt dat die man uh, bij ons in de familie zit. In de stamboom van onze familie. Ach nee. dus dat was een soort, Dus ja, <laughs> dat was een heel mooi extraatje. Dus behalve uh, die bijzondere auto heb je ook nog iemand die kaarten maakte? Ja, dat, dat is ongelooflijk. Daar ben ik, uh, ben ik een... Uh, nou ja, een jaartje of twee ben ik daar achter. Uh, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk gevoelensfressen als je daar een ja. lezing over kan maken. Ja. En hier ga in Teilers. Ga, ga, ga je er ook nog een keer een theatervoorstelling over maken, of dat niet? Uh, nou, ik denk dat dat iets te ver weg ligt de 18e eeuw. Dan. Je moet <laughs> mensen zo'n wonderlijke wereld in, invoeren. Dat, uh, ja. Nee, dat, althans, die plan heb ik nog niet mee. nee, nee. Je, je, je bent sinds een paar jaar lid van het James Cook Society, hè? Ja, ja zeker. B -b -b ja, dan, ja, dan, dat wat, wat is, die is dat, die dat van kwist. Uh -huh. Die heeft een, een mooi roman geschreven over de vrouw van James Cook. Die roman ja. heet The Thuiskomst. En die heb ik toen mogen presenteren. En toen, zonder dat ik het wist had zij mij diezelfde middag lid gemaakt van de Captain Cook Society. Uh -huh. En nou ben ik, uh, ik ben overseas member 1118. En uh, <laughs> Anna Henkwis is el, overseas member 1119. Ja. En, uh, en zodoende gaan wij om de twee jaar ook naar de vergaderingen van de Society in Yorkshire. Ja. Het zijn natuurlijk heerlijke, heerlijke weekenden. Ja, met uh, lekkere Yorkshire pudding en uh, uh, ja, ander eten. Alles, ja. alles erop en eraan. Ja. Goed, nou het is daar gezellig hoor ik in het Tijdens Museum. Uh, ik zou ja. zeggen, ga, ga naar de andere gasten. En uh, dank uh, lid 1118 van de James Cook Society uh, voor ja. zijn uh, komst aan de telefoon. Dierik van Vleuten. Bedankt. Okay. Bye -bye. Dag. Wij gaan naar de 80 seconden. Elke week geven wij een onbekend talent hier 1 minuut en 20 seconden de tijd om iets groots neer te zetten. Hier, eh, nou, hier is meestal Carré, maar hier is vandaag de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ik ga haar even bij u introduceren. Ze staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland... de grootste Nederlandse competitie voor live muziek. Ondertussen tekende ze een platendeal. Jawel, en ze is druk bezig met haar debuutalbum dat volgend jaar moet uitkomen. Ach, het is bijna volgend jaar. Hier zijn ze. De 80 seconden van Angela Moira. Ja, daar is de bel binnen de 80 seconden. We zitten hier in de kroon, We kunnen ook wel spreken van een kroonjuwel. Prachtig was dat, Angela, dankjewel. Meer informatie en muziek van je zijn te vinden op www.angelamoyera.com en hou de Opium Facebookpagina ook in de gaten. Want daar komen beelden van dit optreden. Christa is natuurlijk aan het uh, draaien, aan het filmen. En een uh, interview ook met, en, uh, met Angela daar op die Facebookpagina. Uh, we zijn sowieso altijd op zoek naar uh, nieuw talent. Dus uh, schrijf jezelf uh, of een kennisvriend, familielid uh, vooral in via Opium@avro. NL. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met Joël de Tomber. Ja, ik ga het u even bij u introduceren. Wat is de bedoeling? Dagelijks rijden er tientallen busjes met cast- en crewleden... door Nederland op weg naar theaters en poppodia... waar ze die avond op optreden. Maar wat gebeurt er allemaal in zo'n bus... Om daar antwoord op te krijgen, starten we vanaf vandaag met een nieuwe rubriek. Getiteld De Bus, heel simpel. En we beginnen met de cast van vroeger of later. Jenny Arion, Tony Neef, Maaike Widdershoven en Joël de Tomme dus Die brengen in deze voorstelling een ode aan Robert Long. En Joël, die hebben we nu aan de lijn. Joël, goeiemiddag. Hele goedemiddag. Is, is iedereen al ingestapt? Ja, iedereen is al ingestapt. We zijn, uh, rijden nu op de A2 richting Nijmegen. Ja, mag ik, mag ik ze even horen dan? Uh, of jullie even iets willen roepen? Man, dat rijdt een hele grote bus, lijkt het wel. Nou, dat, dat, ja. wat zei je? Dat lijkt wel een hele grote bus, maar dat valt mee. Ja, dat valt mee. We zitten in een busje waar we met z'n 9-1 kunnen. Ja. En hoe is, hoe is de, de verdeling? Want vroeger was het altijd zo dat de, de, de, de wat ouderen die mochten dan voorin zitten. Is dat bij jullie ook het geval, of niet? Ja, dat is bij ons ook het geval, ja. Nou, ik moet zeggen, Jenny zit inderdaad altijd voorin. Ja. En uh, Tony zit eigenlijk uh, vaak achterin. En daar varieert het een beetje. Ja, iedereen, en, en, en, en wat doen jullie onderweg? Wordt er nog muziek gedraaid? Uh, nou, we luisteren eigenlijk als we op de terugweg luisteren we altijd naar Radio 1. Dus ja, uh, dat is wel leuk. En, uh, ja. en, uh, en onderweg trouwens ook, ja, moet ik van Jenny zeggen. En hmm. voor de rest wordt er veel geslapen. En uh, ja, tegenwoordig met die iPhones worden er ook veel spelletjes worden er gespeeld op de telefoon. Ja, en, en zijn er nog uh, bepaalde rituelen uh, voordat jullie daadwerkelijk weer de bus uitstappen? Uh, is er iemand die bijvoorbeeld altijd uh, chocola meeneemt, of... Nee, niet echt. Nou, we proberen wel uh, onderweg vaak wat bij een tankstation te kopen. En dat uh, snijden we dan uh, op de terugweg, uh, snijden we dat allemaal op. Want je krijgt honger, hè, van, van, van spelen? Ja, je krijgt er wel honger van. Ja, we moeten natuurlijk vrij vroeg eten altijd. Uh, dus, uh, als je dan om een uur of elf klaar bent met spelen ja, dan, uh, en om kwart over elf zoiets zit je in de bus, ja. dan willen we nog wel eens een wijntje in de bus gedronken worden of een zakje chips willen nog wel eens opengaan. Ja. Ja. En, en, en uh, dat eten, want, uh, wordt het dan weer de lokale Chinees of wordt er voor jullie gekookt? Hoe gaat dat? Nee, we, over het algemeen of we nemen zelf eten mee of we gaan uh, naar de lokale Chinees inderdaad. Wat soms succes is, maar soms ook helemaal niet. En uh, ik denk dat ik vandaag uh, ja, een pizzaatje bestel of zo. Vaak kun je ook wel iets laten komen in het theater gewoon een pizza koor die hier bij de artiesten ingaat. Ja, ja, ja, ja. Hey, wat is dit voor bus trouwens? Is het, we mogen geen reclame maken, maar is het een fijne bus? Nou ja, vroeger toen het nog goed ging in de, in de theaterwereld werden we allemaal een een aparte auto's met hele grote zwarte auto's met gebledeerde ramen gebracht. Maar, ja, uh, dat waren andere tijden. Moet, nu, nu, nu moeten we. <laughs> nee, we zitten gewoon in een in een. Ja, het heel lelijk wit busje met een naam van een verhuurbedrijf staan aan de zijkant erop. Ja, ja. Dus het is niet heel spectaculair. Nee, en wordt er nog onderweg gezwaaid naar uh, mensen die zeggen... hé, hey, kijk, nou, er zit Jenny Arian in de bus, of dat of niet? Nou, dat heb ik nog niet echt meegemaakt, nee. Nee, nee, nee. Goed, en uh, worden er voor vanavond voor de voorstelling... moeten jullie nu nog dingen doornemen... of is het inmiddels zo'n uh, geoliede machine, dat, dat gaat allemaal vanzelf? Ja, bij uh, soundchecken om zeven uh, om uur, soundchecken we altijd even... En, uh... Nou ja, dan is het eigenlijk gewoon wachten tot het acht uur wordt en dan gaan we gewoon aan de gang. Ja, is het ook misschien een onderwerp waar niet over gesproken mag worden? onderweg naar de voorstelling? Dat je het niet over de voorstelling hebt? Nee hoor, dat is eigenlijk niet zo. Maar ja, die voorstelling die zit nu zo goed dat we, ja, dat we wel eens wat dingetjes voor een voorstelling nog even wat uh, puntjes van aandacht besproken worden. Maar dat, ja, dat is niet dagelijks. Nee, nee. Goed, nou, de, de, de mensen die vanavond gaan, zijn er nog kaartjes dat je weet? Ik heb geen idee. Uh, Thijs, weet je al er nog kaartjes zijn vanavond? Ja, ja We... er zijn nog kaartjes vanavond. Dus iedereen vanavond naar Nijmegen. Nijmegen. Gaat dat zien. Dankjewel, Joël. En veel succes vanavond. Dankjewel. Dag. Hoi. Da Vroeger of later speelt nog tot, uh, achten, tot en met 28 februari door het gehele land. Uh, wat ze nou vanavond natuurlijk wel missen, doordat ze spelen, dat is opium televisie. Want om half elf is het weer zover. Dan is dat programma te zien. Cornel Maas, wat zit er vanavond in? Uh, Onderwerpen. En ik geloof dat we eerst een instartje krijgen. Erwin Olaf is er namelijk om te spreken over die grote prijs die hij onlangs heeft gekregen. En vooral ook over wat uh, zijn ouders, en met name zijn moeder, voor hem betekend heeft in zijn carrière. Ondanks dat zij lang niet altijd begreep waar hij precies mee bezig was. En daar heb ik een klein fragmentje van. Mijn grote broer was er ook mee met mijn moeder. En mijn moeder zegt, waarom heeft ze er water in gezicht? Toen zei mijn broer, die zei, maar dat is geen water, dat is sperma. En haar antwoord was toen, en dat vind ik zo'n goed antwoord. Oh. Ja, maar dat, en dat is oh, dat, geeft, dat zegt niet O, oh, Barné of Het zegt gewoon oh. Oh. En verder. En verder is er nog, uh, nou ja, het gaat over wat je, waar jou je al aan refereerde. We gaan het over Ramsels, de muziektheatervoorstelling. Uh, Bies met List heeft het maar druk, want ze neemt het eerste exemplaar van de biografie in ontvangst. Ja. Die zojuist op z'n met z'n hoog moet. En ze zit bij ons om te praten over hoe ze William Spai, die een van de hoofdrollen speelt, onder andere geadviseerd heeft voor die mm. uh, voorstelling die volgende week in première gaat. Ja, nou mooi, mooie onderwerpen. We gaan kijken, vijf over half elf op Nederland 2, hè? Yes, Nederland 2. Yes, ja. dankjewel, Cornel Maas. Goed, dan zijn we aan het einde van deze opiumuitzending gekomen. Sylvester, dankjewel dat je was. Sylvester Hoogmoed, de schrijver van die biografie van Ramse Shafi... Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, laten we eens even kijken wat er zo dadelijk na half vijf hier op Radio 1 gebeurt. Robert Meder, die presenteert dan het sportforum met Tom Boot natuurlijk. Uit ja, Uiteraard. ja, die FF. is er. Die is er ja. zeker. Mario ja. van den Ende is er. Dat is een uh, oud voetbalscheidsrechter. Maar tegenwoordig ook Laren Watcher. Die heeft veel verstand van hockey. Oh. Komt goed uit, want we gaan het over Wieke Dijkstra hebben. Die uh, niet meer in de oranje mag uitkomen. Hij de is, de niet mee, hè? Nee, is heel verdrietig ja. over. De wereld slort zo'n beetje in. Hoor zo ja. meteen de details. En Henk Spaan is er ook. Um, en we gaan het hebben over de ploegenachtervolging. Die hebben een nieuwe manager. Stel, mm -hmm. jij moet nieuwe presentator voor je programma zoeken ja. en uh, je komt tot de conclusie dat jij eigenlijk de beste bent, dus je stelt jezelf aan. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is wel een beetje gek, ja. Ja, nou, bij het Ik, kan wel. er ook wel op uitkomen, maar uh, ja, het is ja, een beetje gek. Ja. Bij het ja. is het gebeurd. Gaan we het over hebben? Oké, okay. Robert Meder, straks het sportform na half vijf op deze zender. Volgende week uh, zijn we het weer dan weer gewoon vanuit Carré, overigens. Als u de uitzending bij wilt wonen, kom dan daar naartoe. We zitten op de vierde etage, maar er zijn twee prachtige liften, dus u bent zo boven. Uh, de uitzending van vandaag is terug te luisteren via uh, en vanmiddag om vijf uur op Nederland 2, tijd voor kunstuur. Nou, het is een prijzencircus daar. De winnaar van de Hollandse Nieuwe. Prijs voor het museum dat de nieuwe aanwinst het best heeft gepresenteerd. Is dan uh, wordt uitgereikt. En de winnaar van de Gouden Pyramide. De prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Mooi, hè? Uh, goed, nou, nog een fijne middag. Uh, zo uiteindelijk uh, het nieuws hier met Ewout de Jong. Fijne weekend. Opium. Avro. Radio 1. NOS-journaal. Vanaf ruimtevaartbasis Cape Canaveral is een nieuwe onbemande expeditie gelanceerd... om de planeet Mars te verkennen. Iets na vier uur Nederlandse tijd vertrok een Atlas V-raket... met aan boord de verkenner Curiosity. Die gaat onder meer zoeken naar water en naar sporen van leven. De verkenner komt in augustus aan bij Mars. De NAVO heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de luchtaanval... waarbij vannacht zeker 28 Pakistaanse militairen om het leven kwamen.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 Het genootschap Onze Taal heeft het woord weigerambtenaar... gekozen tot woord van het jaar. 1400 congresgangers deden mee aan de verkiezing. Het woord weigerambtenaar kreeg bijna een kwart van de stemmen. Arabische Lente werd tweede met ruim 20 procent... en Plaszak, derde, met 13 procent van de stemmen. Tot zover het hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Op veel plaatsen hebben we bewolking. Soms klaart het even op. En in dat beeld verandert vannacht niet veel... Later in de nacht overigens wel, want dan worden de wolken van het noordwesten uitdikker. En kan er in noordwest-Nederland ook al wat regen vallen. De minimumtemperaturen lopen uit 1 van 5 graden in het zuidoosten tot 8 of 9 langs de kust. En verder staat er bij zee ook al een heel stevige wind. Die kan al stormachtig zijn, windkracht 8 uit het zuidwesten. Morgen draait de wind naar het westen, neemt misschien nog iets toe. De stormachtige windkracht 8 is vrij zeker voor het Waddengebied. Er is zelfs een kleine kans net na het middaguur op even een windkracht 9. Daarna gaat de wind overigens vrij snel afnemen. En dan is er ook al een storing gepasseerd die in de ochtend wat regen brengt. In de middag klaart het van het noordwest uit af en toe op. Dan is het maandag vrij rustig. Dinsdag hebben we een matige zuidelijke wind. En deze twee dagen verlopen droog met een middagtemperatuur van ongeveer 8 graden. NOS, NOS, NOS Radio Langs de Lijn, met Robert Meder Goedemiddag, tot zes uur NOS Langs de Lijn Met straks natuurlijk het Sportforum met Mario van den Ende, Henk Spaan en Ton Boots vragen aan het forum kunt u kwijt op sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl en dan leg ik die hier aan de heren hier aanwezig voor we gaan het hebben over uh, natuurlijk de Champions League het opmerkelijke verhaal van hockeyster Wieke Dijkstra de doelijncamera's die er eindelijk komen misschien ook nog even over Ajax de mislukte missie van de volleyballers en de aanstelling van de schaatsmanager voor de ploegenachtervolging ook dat is een opmerkelijk verhaal veel te bespreken veel te zien ook je kunt ons zien via de webcam op www.nl NOS.nl Dat is allemaal straks in het portfolio. Maar eerst uh, naar het Schaatsen, de tweede dag van de wereldbekken. Schaatsen in uh, Kazachstan. Daar heeft Sven Kramer aangetoond weer helemaal terug te zijn. Hij won de 5 kilometer in een rechtstreeks duel met uh, Jorrit Bersma, die uiteindelijk tweede werd. Joris van den Berg, um, jij hebt de wedstrijd gezien. Was het weer helemaal Kramer zoals we hem kennen van vroeger? Nee, dat nog niet. Hij moest toch wel diep gaan, echt knokken... om de overwinning naar zich toe te trekken. Maar het feit dat hij die overwinning pakt... dat is al een hele stap voorwaarts. De manier waarop hij je deed, stemt ook uh, tot vertrouwen. Want uh, ja, er was overtuiging. Er zaten twee mooie versnellingen in zijn rit... waarmee hij uiteindelijk Bergsma dus uh, een beetje de nek omdraaide. Dat was knap. Het duel... Dat won hij met overtuiging. Zijn tijd, 6.1383, ja, dat was 1.6 sneller dan die van Bergs, Maar vooral ja, een kleine vier seconden sneller dan Alexis Contin. Een Fransman die verrassend een derde werd. En dat gat geeft toch aan dat Kramer wel weer heel goed is. Maar nog niet subliem. Maar toch was hij achteraf natuurlijk erg tevreden met zijn prestatie. Ik ben er wel heel blij mee hoor. En, uh, het heeft me heel veel uh, tijd en energie gekost om uh, hier weer te komen. Maar... Uh,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 Ja, hoe was het eigenlijk onderweg? Want dus, uh, de rondetijden schommelden uh, bij Tijden nogal. Ik denk van misschien is het, het spel van Kramer met zijn tegenstander, of misschien is het echt moeilijk. Nou ja, weet je, we rijden natuurlijk wel op een niveau dat het gewoon echt niet makkelijk gaat. En dat, dat vanaf de ronde 1, 2 en 3 al uh, gewoon je benen gaat voelen. En uh, ja, dit zijn gewoon uh, tijden die je gewoon niet makkelijk rijdt. Niemand niet, ik ook, ik niet. En, uh, maar goed, ik kon het gewoon uh, goed volhouden. De schommelingen komen natuurlijk ook wel omdat je gewoon een hele goede tegenstander hebt. Er uh, ja, kwam je er ook spel bij, zoals vorige week tegen Skobref? Ja, natuurlijk zit er wel enig spel bij. Je probeert natuurlijk wel uh, de leading in de rit te houden. En uh, elke keer net wel even een paar meter voor te blijven. En, uh, dat ging goed. Ja. En nu? Nu, uh, morgen naar huis. En een ja. tevreden man, denk ik hè? Een tevreden man naar huis. Ja, ja, ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk uh, voor het begin van het seizoen uh, mission complete. Oh ja, mission completed, zegt uh, Sven Kramer. Maar jij zegt nog niet helemaal, maar voor het begin van het seizoen is de missie in ieder geval geslaagd. Hoe deden de andere Nederlanders het? Nou, Bergsmoud is weer goed. Hij won vorige week de 5 kilometer. Dat deed hij in Chelyabinski. Dat was fantastisch. Vandaag reed hij een persoonlijk record weer. 6.15.40. Tweede, hij baalde wel dat hij verloren had. En dat vind ik een heel mooie instelling. Zo moet het als sporter, als topsporter. Blokhuizen vijfde in 6.18.78. Goed. 7. Bob de Jong, teleurstellend. Die beet zich stuk op die tijd van die Fransman. Daar ging de race van de Jong, denk ik, door de mist in. En uh, de Vries negende. Die moet nog wel een beetje verbeteren. Ja, dan de uh, 500 meter, ook succes. Jan Smeekens daar de sterkste, maar uh, had hij nou hulp van de klok? Hoe moet, ik, hoe moet ik dat zien? Ja, Het was echt uh, weer kielen-kielen. Het gebeurde op de 500 meter voor vrouwen ook dat de twee besten in dezelfde tijd eindigden en dat het echt wachten was op de scorekaart om te zien wie er nou gewonnen had. Nou, Smeekens had 35-05 neergezet. De Koreaan Mo opmerkelijk goed in vorm al vroeg in het seizoen klokte dezelfde tijd en het was wachten, wachten, wachten... en uiteindelijk werd de tijd van Mo aangepast tot 35-06... waardoor Jan Smeekens een, uh, ja, een mooie overwinning boekte... zomaar in Astana op de 500 meter. En dat is mooi, vooral omdat hij gisteren door een slechte start... uitkwam op 35.34 en toen werd hij slechts 14e. Als je naar de uitslag kijkt, absoluut. En uh, ja, voor de rest was het... gisteren was het uh, technisch gewoon een drama... en uh, dat was vandaag een stukje beter. Ja, en wat was technisch drama dramatisch...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 Ja, Jan Smeekens, was dat voor naar de vrouwen gaan nog even de broertjes Mulder? Op diezelfde afstand? Ja, omgekeerd verhaal aan dat van Smeekens. Ze waren gisteren goed, zevende en tiende, Ronald en Michel. En vandaag zeventiende en achttiende. En dat had met name te maken bij allebei. Ze reden allebei 35-6 met een wat mindere eerste 100 meter. Oké, dan naar het goede nieuws bij de vrouwen op de 500 meter. Of, of was dat er niet? Ja, Margot Boer wordt met de week beter. Vierde plaats, 38-06. Maar zo waar, het is bijna een, een unicum in dit moment. Geen medaille voor Nederland op die afstand. Want Thijsje Oenema, toch al twee keer brons dit Wereldbekerseizoen... werd 7 in 38-45. En zoals ik al zei, de nummers 1 en 2 eindigden in dezelfde tijd. Jenny Wolf, het Duitse fenomeen Bon in 37-98. En een duizendste of wat daarachter, Sangwa Lee in dezelfde tijd. Goed, aan de 1500 meter, dan hebben we zo'n beetje alles uh, wat van belang is wel gehad. Hè? De vrouwen ook, hoe ging het daar? Het ging daar heel erg hard. Het gebeurde allemaal in de laatste rit. Irene Wust tegen uh, de Canadese Nesbit. En Nesbit ging loeihard van start. Wat Irene Wust normaal gesproken ook doet. En daarmee nam ze Wüst een beetje te grazen. wust holde, zoals ze zelf zei, achter de feiten aan. En kwam nooit echt in haar slag. Nesbit zette 1,56-10 neer. Dat was sneller dan Pechstein. Die werd tweede met 1,56-77. En Irene Wust werd derde 1,57 rond. Zo'n beetje dezelfde tijd als waarmee ze vorige week won. Maar het was vandaag dus slechts voldoende voor brons. En ze weet wel wat er misging. Uh, het verhaal van deze 1500 voor mij was... erachter uh, uh, harken en... Uh... Te veel willen racen en even vergeten hoe, hoe je moet schaatsen, zeg maar, technisch. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, nog wel uh, goed geknokt. En daarmee, uh, nou ja, troostprijs, derde plek. Maar uh, niet wat ik uh, van voor, vooraf in gedachten had en uh, waar ik op gehoofd had. iedereen wust Joris, conclusie van de dag, positief afsluiten. Kramer is weer helemaal terug, correct? Kramer is terug, nog niet helemaal. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Joris van den Berg. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En u kunt meepraten en meekijken via www.nos.nl via de webcam... en meepraten via de e-mail sportforum.nos.nl. Van links naar rechts, aan de linkerzijde uh, Henk Spaan... dan Mario uh, van den Ende en uh, Ton Boots. Allen van harte welkom. Henk, mag ik met jou beginnen? Wat was jouw moment van de week? Ja, nou ja, ik kan zeggen, twee minuten geleden versloeg Federer uh, in de finale van de WK. Nou, Europa. half finale volgens mij. Oh, <tie> maar. Geweldig. Maar ik neem Song, Alexander Song, die uh, een verdedigende middenvelder is bij Arsenal. En die met een Iniesta dribbel... De voorst, na een Iniesta-dribbel een uh, Savi-voorzet op uh, Van Persie gaf... tegen Dortmund, waardoor Van Persie kan scoren. Ja. Geweldig. Geweldige ja. ontwikkeling van uh, een jongen... die uh, heel slecht is begonnen <laughs> bij, uh, bij Arsenal... en nu, denk ik, absoluut de beste verdedigende middenvelder van Europa is. Goed, dankjewel. Mario van den Ende. Ik hou het ook met voetballen. Eén ene mooiste affiche van de Champions League... dat was uh, AC Milan-Barcelona. Uh, Want de mooiste blijft voor mij nog steeds Barcelona-Real Madrid natuurlijk. Dat zijn voor mij de twee beste teams zijn die daarmee meedoen. En dan zie ik daar in een kolkend San Siro, Seedorf, het uh, sterrenensemble van AC Milan aanvoeren. En als eerste in het San Siro-stadion betreden. En dan denk ik altijd nog, jongen, je bent en blijft een grote. Ja. Ik zat met jonge kinderen te kijken, ter aanvulling. En een van de jonge kinderen onder de tien zegt... papa, waarom speelt hij niet in Oranje? Toen had ja. ik heel veel uit te leggen. Goed, later meer. Uh, Tom? Ik ook over voetbal, maar nu negatief. Uh, Adel heeft uh, vorige week gespeeld tegen Utrecht... En Horvat, vijf minuten voor het einde, ging op het been, opzettelijk op het been, met zijn noppen van uh, de moesje staan. Uh, er is nog een zaak achteraf van gekomen, want uh, de scheidsrechter heeft het niet gezien. En persoonlijk vond ik het een schandalige overtreding. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het belachelijk dat hij in beroep kreeg, ging, want hij kreeg een straf van drie uh, voorgestelde straf van drie wedstrijden. Hij ging in het beroep. Ik vind ook belachelijk dat Ado daarin meegaat. En nu las ik vanochtend dat hij in plaats van drie, vier wedstrijden heeft gehad. En daar ben ik heel blij in. Waarvan acte. We beginnen met de Champions League. Met Ajax natuurlijk. Een stapje dichter bij uh, overwinteren in die Champions League. Drie punten voorsprong en een beter doelsaldo heeft het team van trainer Frank de Boer. Champions League, uh, League of Europa League. Ze hebben het in, uh, in eigen hand uh, bij Ajax. Uit tegen Lyon. Een wedstrijd met 0-0 gelijk gespeeld.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 En dan weet uh, je dat er kansen kunnen komen. Gelukkig uh, redt Kenneth twee keer, maar zelf had je het ook al kunnen afmaken. Henk Spaan, wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond Ajax ontzettend goed spelen. En uh, het viel me mee, want ik dacht niet dat ze van Lyon zouden kunnen, of punten zouden kunnen pakken. Ze hebben de twee keer gelijk gespeeld, wat heel goed is. Want ze hebben een ongeveer drie driedubbele begroting, hè? Lyon van Ajax. Dus op zich daarom alleen al. Maar uh, vooral het positiespel op, uh, op het middenveld bij Ajax was er ontzettend goed. En Jan Vertongen die is weer terug van een uh, lange depressie. Hm. Ja, Mario, hoe heb jij het gezien? Ja, ik vond het leuk. Ja, eh, ik eigenlijk... ja, vond het leuk. Een goed resultaat. Wat Henk ook zegt, ik had niet verwacht dat ze tegen Lyon twee keer gelijk zouden spelen. Ik geloof niet echt dat ze drie keer een grotere begroting hebben. Maar dat, uh, dat moeten we maar even, even, even uitzoeken. Vier keer misschien. Nou, ik denk dat dat wel meevalt, want dan zit je wel erg hoog in de boom. Maar... Uh, nogmaals, het, het is een goed resultaat. En uh, hier kan Ajax zeker mee verder. En uh, ja, dat geeft toch een beetje de afleiding van uh, wat in de competitie gebeurt. Ja, uh, Ton, uh, heb jij de indruk dat Ajax zichzelf te weinig heeft uh, gegeven, misschien? Wat in deze wedstrijd? Ja? Nee, want ze zitten waarschijnlijk in de volgende ronde. Dat is het enige wat telt eigenlijk. Maar nou, ik bedoel ook die kansen en, die ze niet ja, hebben gemaakt. maar goed, de uh, tegenstander heeft ook. Vijf à tien minuten voor het einde zijn ze behoorlijk, uh, uh, hebben ze behoorlijk aangedrongen. En vergeet niet, en dat vond ik heel leuk, dat Vermeer eigenlijk de held van de wedstrijd was... die heeft een paar fenomenale reddingen gedaan. Vooral als je ziet de vorige wedstrijd tegen NAC... waarin hij afgemaakt werd. He, maar en bij Ajax vind ik ook goed... want ze hebben een heel groot aantal blessures. Zichtersson, Boilers Boyleson, Sime de Jong, oh Ooyer wil ik dan bijna niet noemen. Hij was dus wel is... geblesseerd. Wat? Hij was wel geblesseerd. Wie? Ooyer. Ja, maar <laughs> die vind ik niet zo goed. Maar... Uh, uh, het, ik vind het dus een fantastische prestatie. En dat wordt ook in klinkende munt nu uitbetaald. Was het inderdaad de wedstrijd ook van, uh, uh, van uh, Lodero en Vermeer, Henk Spaan? Uh, de, de wederopstanding wellicht voor zover die omgevallen was van Vermeer. Ik en, vind, en het echte doorbreken van Lodero? Lodero, dat viel me erg mee. Die, die viel tegen Nak al geweldig in. En uh, ik heb in Jong Ajax een paar keer gezien, viel die, was die, viel die niet mee. Maar hij komt terug hè, van een lange blessureperiode. En uh, het is een nummer 10 die in de spits wordt neergezet. Daar wordt wel vaker mee geëxperimenteerd bij Ajax. En dat uh, pakt heel goed uit. Uh, omdat ze veel beweging hebben voorin nu. En met Erik ze afwisselend uh, diep. En dan lodeer we een beetje terug. Dat werkt ontzettend goed. Um, Klaassen uit de A-jeugd... Ja. Jij hebt hem ongetwijfeld in de, de Ajax wat vaker gezien. Is dat iemand waar we veel van kunnen verwachten? Ja, dat kan je nooit zeggen. Maar het is, uh, hij was maar vorig je hem jaar, nu hebt gezien. Verwacht vorig jaar van. Ah, nou, hij viel hij echt goed in. Hè. Hij, hij had een hele goede actie rond de middellijn uh, tegen Lyon. Volwassen, uh, is dat misschien het goede woord dat hij volwassen inviel? Ja, ja, nou ja, hij. Uh, kijk, vergeet niet, die, hebben, die jongens hebben gewoon allemaal ook onder Frank de Boer in de A1 gespeeld. Dus die uh, zijn niet geïntimideerd door de Boer. Die uh, worden op hun gemak gesteld. Die spelen onder een vertrouwde trainer. En dan val je dus zo in. Mm. Maar ja. er zijn er meer. Kijk, Aisati komt nou terug. En Aisati is echt geweldig in vorm. Hè? Dus uh, dat is weer een extra uh, pluspunt voor die A-selectie. Mario? Ja, David Klaas. Ja, ik heb de jongen al. Uh, in zijn amateurclubje Wasmeer heb ik al een aantal keren gespeeld en dan zie je gewoon dat het een, uh, ja, een uitstekend, uh, uitstekende voetballer is. Ja, wat Henk zegt, je moet het natuurlijk op het hoogste niveau moet je het nog bewijzen. Ik heb toevallig een paar weken geleden de Ajax A1 tegen Feyenoord A1 uh, gezien... Ja, dan speelde hij op een, de Ajax-10-positie, een beetje achter de spits. Ja, dan kan je gewoon zien dat het een hele gedreven speler is. Dat het een speler is als aanvoerder die zijn team op uh, sleeptouw neemt. Mm. En eigenlijk al hele volwassen trekjes vertoont voor een jongen van, uh, van bij... Ik weet niet eens of hij 18 is. Hij is 18. Hij is 18, dus ja, februari. Ja. Maar dan zie je in ieder geval dat, uh, dat daar veel mogelijkheden in zitten. Ja, ja. Ik, heb, ik zag hem bij uh, Jong uh, onder 19 tegen Moldavië onder 19. Toen was hij niet zo goed, Boei ook niet. Dus ook zo'n uh, coming uh, talent. En maar klaassen scoorde wel twee goals in die wedstrijd. Hm. Dus uh, ja, daar kan je wel wat hoor. Ja, maar ik vind het goed van jou, Henk, dat je zegt, laten we even oppassen, laten we de ontwikkeling maken. Nee, precies. Ja, He? Want het ik, zag, is het... ik zag bijvoorbeeld, gisteren ben ik bij AZ geweest, zag ik maar her. Ja. Nou, dat was helemaal niks in die nee, wedstrijd. Maar, ja. ja, zo omhoog geschoten. Ik word, heb gisteren he? dan de samenvatting gezien van Aanzet. Ja. En dan zie je één actie van Maher. En ja. Dat was natuurlijk echt zo'n zo straatvoetbalactie. Ja, ja. Het, geweldig wat Vaalenburg eh, op, op die video vroeger van hem demonstreerde. Dat is ja. heel mooi. Maar dat wordt er dan uitgelicht alsof het een, een soort 18 miljoen... ja, wonder is. Maar je moet er natuurlijk heel erg voor jonge spelers oppassen. Ja. Want als je geen zelfkennis en zelfkritiek ja. meer hebt. Als je, laten we zeggen, niet tegen de wereld kan. dan gaat het missen ja. natuurlijk. Waar we later in dit forum nog op een andere manier uh, al terug uh, gaan komen, overigens, de, ch de Champions League uh, uh, daar, daarin blijft eigenlijk het goed doen. Bestuurlijk is het een beetje een rommeltje, maar ze hebben gewoon ik geloof nu bijna 25 miljoen, geloof ik, in de tas. Als het allemaal ja, uh... dat is zo fijn dat uh, stabiele factor is. Frank de Boer in die club en uh, dat gaat gewoon lekker door. En wat ook wel uh, vind ik wel enigszins lofwaardig is van de zeg maar de strijdende met Moddergoo in de partij is dat ze hem toch wel met rust laten. Hm. Ja. Ja, en wat natuurlijk ook bij Ajax zo gunstig is, is dat ze ook een hele zwakke tegenstander als Zagreb in de pool hebben. Dat, dat scheelt natuurlijk ook een stuk, En ik denk ook, als je het toch over de Champions League hebt, dat het misschien ook weer eens een keer ja, tijd gaat worden om eens een keer die formule te gaan uh, herijken. Want ploegen als Genk, Zagreb, Pielsen, uh, Borisov, uh, Utolul, Kalati en zelfs Villarreal dit jaar vijf gespeeld punten. Dan denk ik, ja, is dat nou de Champions League zoals het bedoeld is? Hè? Ja, maar goed, Villarreal een paar jaar geleden was een topclub. Ja, dus dus waar, waar, waar, jaar... waar leg je dan de grens? Nou, dat, dat, nee, dat zeg ik. Maar uitslagen van 7-0 in de Champions League zit natuurlijk niemand op te wachten. Ja, ja. Um, even uh, over Ajax. Je zegt, ja, uh, uh, bestuurlijk is het uh, nog steeds uh, onrustig. Dat hebben we de afgelopen week uh, uh, ook weer meegemaakt. We kunnen het niet omheen. We gaan het er ook heel even over hebben. Um, uitgebreid vorige week hebben we het er gehad: die bestuurscrisis. Deze week kwam er nog meer naar buiten. David beschuldigt Kruis van een racistische uh, uitspraak, en Davids reageerde bij CNN. Ja, uh, yeah, I Amiel, mean, he admitted it, but he didn't apologize. That's even harder. And the Dutch press uh, let it slide a little bit, and I think that's uh, that is what you have to condemn, because. Uh, uh, when somebody makes a racist remark, that doesn't make him a racist, but you have to say this is the line, you crossed it, and you have to apologize not only for the person who has been hurt, but also for the people who live that, with that uh, racial abuse uh, almost all their lives. I think that's uh, unacceptable if you don't. Het Kadavits tegen CNN, een paar dingen halen we eruit. Wel toegeven, maar niet zijn excuses aanbieden. De pers heeft het niet goed opgepikt, zegt hij. Kruijf is, is over de grens gegaan, het is onacceptabel. Uh, wat dacht jij, Henk, toen je, dit, uh, toen je dit hoorde? Je hoopt dat het niet gezegd is, natuurlijk. Uh, ik dacht meteen, als dit in Engeland of Amerika was gebeurd... dan was het helemaal over geweest met Kruijf. In Nederland... Uh, Davids heeft gelijk, de, hier is het dus niet zo'n punt, meer niet. Omdat hij uh, magistraal optrad in voetbal international. kruif. Uh, Wegwuiven, uh, zichzelf niet helemaal serieus nemen, grappig zijn. Dat was echt een goede comeback. Alleen, um, ik vond uh, zeg maar de, de um, motivering achteraf van Davids zat daar om uh, de uitstroom van uh, allochtone spelers bij de toekomst uh, dan in de gaten te houden en eventueel te stoppen, is flauwekul. Ik heb uh, gepraat met een paar leden van die uh, voordragscommissie RVC. Dit is nooit aan de orde geweest. En uh, A was hij uh, een, jonge, een jonge voetballer van Ajax jonger dan Theo Verduivenboden, die de eerste kandidaat was. B, uh, had die, uh, was hij bezig of had hij al afgemaakt een goede opleiding? En C, had hij ervaring met het Milan-lab. En dat was nu juist de weg waarop uh, Ajax in wilde slaan... met die Adidas-tent en alles. Dat waren de, zeg maar, de redenen om hem voor die RVC te vragen. Mm. Dat had niets te maken, want Schrijf zei ook... ja, we hadden het met Frank Rijkaard over... dat het wel goed zou zijn als Davids daar als icoon zou... flauwekul. Is nooit aan de orde geweest. Mario... Uh, moet Kruis zijn excuses aanbieden? Nou ja, als ik Davids uh, zou zijn geweest en ik voel me beledigd... dan had ik in ieder geval geëist om verder, een verdere samenwerking... Uh, als dat goed moet verlopen, dan denk ik... als jij mij beledigt, dan zorg jij maar dat je me nu even de excuses aanbiedt... want anders is of jouw plek of mijn plek is, uh, is weg. Maar dat heeft hij niet gedaan? Het heeft maanden geduurd voordat hij ja, erbij ja, naar buiten dat, kwam? Dat verbaast mij dus ook een beetje, dat het maandenlang uh, heel stil is gebleven... en nooit naar buiten is gekomen. En dat, en dat vind ik een beetje het vreemde aan de zaak. Maar dan zeg ik, als jij mij beledigt... en wij moeten hier samen deze uitzending verder... dan zeg ik van, of je biedt nu je excuus aan of ik ben weg. Mm. Tom Bad? Nou, ik denk dat Kuif het niet als een belediging bedoeld heeft. Dat geloof mm. ik. Hè? En in die context wil ik het zien. Maar het hele zwakke... Uh, Marius zegt al wat van... waarom komt dat pas als het zo ernstig is? Pas na vier maanden naar buiten. Ik vind of meteen of we gewoon niet meer over praten. Nou is er aanstaande maandag een ledenvergadering. Hebben jullie enig idee... Uh, ik geloof dat de, de, de, uh, het advies dat naar buiten komt... is dus een advies en dus niet bindend. Dus ze kunnen die raad van commissarissen niet wegsturen. Ze kunnen hooguit zeggen, wij willen dat jullie weggaan... maar ze kunnen altijd nog zelf zeggen, nou doen we niet. Henk, is dat een goede samenvatting? Jij bent goed ingevoerd. Uh, ja, maar uh, ja. Uh, je, je moet er wel bij bedenken dat ze natuurlijk wel uh, 73% van de aandelen hebben. Dus als zij een uh, bepaald standpunt innemen, dan wordt dat uh, gedragen door dat aandelenbezit. Ja, maar dan moet er weer een aandelenledenvergadering... Uh, en, en daarna nog één, worden... omdat er uh, dan te weinig tijd is om het, om het bestuur weg te sturen. Ja, maar wat ja. denk je dat de uitkomst is? Want het is natuurlijk wel een signaal wat naar buiten komt. Ik denk dat uh, zeg maar, de aanhang van Kruijf niet per se in de ledenraad zit. Er zitten wel een aantal uh, voetballers in de ledenraad... die door Kruijf daarin terecht zijn gekomen. Maar de meerderheid is, vermoed ik, niet op de hand van Kruif. Mario? Trouwens, dat schrijft Jaap de Groot vandaag in de Telegraaf ook. Ja, dat heb ik gelezen. Daar heeft hij niet per se belang bij. Ja, ja. En uh, hoe gaat er gestemd worden? Is het, uh, ja, dat is de vraag. Ja, nee, nee niet, niet de uitslag, maar is het blanco of is het per hand opstij? Nee, maar ik over... weet ook helemaal niet of er over iets gestemd gaat worden, hoor. Dat is... Uh, Waarover zouden ze moeten stemmen? Wat, is, wat, is dan, wat wordt er ingebracht? Of ze het vertrouwen opzeggen in de raad van commissarissen? Nee, dat dat, dat, dat de niet. Is, nee, je kan dat een vraag. Nee, je kunt niet stemmen. Dat zou je kunnen doen. Ja, dat zou ja. ze kunnen doen. Wat is dan het advies? Maar volgens mij is ook een, een onderdeel, een onderwerp van die uh, vergadering ja. ook uh, de bestuursraad, hè? de voordracht voor de interim bestuursraad. Ja, ja dat wordt dan weer de vervanging van die ledenraad. Ja. wordt allemaal erg ingewikkeld. Uh, deze week ook. Ling heeft aangifte gedaan tegen Tenhaven. Link zal twee keer van omkoping zijn beschuldigd. Ton? Ja, kijk, in al deze hele zaak... ik praat er liever niet meer over. He, want door de bomen zie je het bos niet meer. He, wat moet je nou geloven? Wat moet je geloven van het AD? Wat moet je geloven van de Telegraaf, de NOS? He, wij... wij Zien dat, laat Leen gewoon maar die aangifte doen. Dat is gebeurd. Het termijn ja. is ook verstreken. Laat dus, uh... ook maar voor, hij wilde naar burgerrechten en naar de strafrechten. Laat hij het me uit laten komen. En wij zien het wel als M niet. Mario, slimme zet? Ja, slim. Nogmaals, als jij je zo beledigd voelt... En je wordt dus heel erg van smaad. Uh, ja, dan, uh, ja dan, dan denk ik dat het alleen goed is om, uh, ja, om de onderste steen boven te krijgen. Ja. Ja. Maar leg het aan de rechter voor. Ja, dat is, ja, ja, dat, dat dat is de procedure en die ja. heeft u nu gevolgd. En, uh, ja. We wait and see you. We dus, hebben nog 1 minuut 40 om hierover te praten. Nou, dan, uh, de, is de, sleutel, de sleutel in dit uh, verhaal ligt bij Van der Boog. Want die uh, heeft het gezegd. Uh, die is ermee naar Uri Coronel gegaan met dit verhaal. En uh, Coronel heeft het aangehoord. En uh, Coronel heeft tegen mij wel bevestigd dat van de bogen daar tegen hem gezegd heeft. Ja. Maar dus, ik weet niet hoe dat moet... of hoe je in Nederland moet komen... Op een, uh, als je als getuige wordt opgeroepen. Dat weet ik niet. Uh, tot, tot slot, uh, signaleerde ik vandaag in het Telegraaf... een klein berichtje... Um, dat Delta Lloyd gisteren op de dag van de belegger bekend heeft gemaakt... 9% van de aandelen te willen verkopen... die ze hebben in Ajax. Want ze lieten dat doorschemeren uh, dat ze die onrust eigenlijk een beetje zat zijn. Is dat het begin van een... Trend misschien omdat ze zich bij Ajax daar zorgen over moeten maken. Kijk even de naar de aandelen dat is toch niet zo erg. Dan koopt de, de lederenat die aandelen toch? Te. Nee, maar het is natuurlijk wel een signaal dat Deltalet zegt ja, maar. Hier er zijn, we zijn we veel meer signalen. Egon is ook helemaal niet blij. Jan Dries heeft gezegd in adformatie, uh, we hebben er spijt van, we hebben er geen zin meer in. Ja, ja. Okay. Bij Ajax is een ideale spijt van me. Ja, Voor alles ja. Ja, ja. Ton slotwoord nog even. Nee, ik heb daar ook weer geen mening over. Mooi. Laten we maar zien. Mooi. Dan hopen we na vijven uh, over andere dingen wel een mening van je te krijgen. Uh, ik even. Ja. ongegeven, ja. Hadden, daar zit je hier namelijk voor. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Roger Federer is, uh, zoals uh, Henk net al memoreerde... door naar de finale van de ATP World Tour Finals in Londen. Hij versloeg uh, Ferrer met 7, 5 en 6, uh, 3. In de finale speelt hij tegen... De winnaar van de ontmoeting tussen Tsonga en Berdig. Goed, dat was het voor nu. Zometeen naar het NOS-journaal komen we terug. Met heel veel andere dingen en geen Ajax. Graag tot zo. Terug in de tijd. Het is 1 maart 1946. Hoe heeft u hem vermoord? Kunt u dat eens vertellen? Een kalme en koelbloedige vrouw. Gewoon eens God?